Rotterdam wil grote beeldschermen in de stad neerzetten met foto's van verdachte Feyenoord-supporters. De gemeente roept de hulp in om de vandalen op te sporen. Tot de afgelopen avond konden Feyenoord-supporters die betrokken waren bij de rellen bij de Kuip zich vrijwillig melden.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 Het weer bewolkt, in het noorden wat neerslag. Ook overdag is het bewolkt en valt er af en toe regen. Het wordt 17 graden in het noorden tot 20 in het zuiden. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerheers. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Maar zo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 Kom maar. Nooit meer vergeten. Bovendien. Ik ben mezelf niet over al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf niet over al die jaren nooit geweest. Ik ben mezelf die nooit geweest. Ik ben mezelf niet You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 No hope van Zandvoort op 106.9 CFFM So I find a reason to shave my legs Each single morning So I can on someone Friday nights To take me dancing and then To church on Sunday 4.5 En in de eten op 106.9. Straks meer. Zie FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 twee...